Aan. Wat is er met nou mijn geluid? U hoort mijn allen. Ik verzoek u te knikken. Nee, wordt er gezegd. Oh ja, je geluid ja, is er andere uit. wel. Ja. Ik ga gewoon door. Heeft iemand mededeling over belangen dan wel betrokkenheid? Niemand. Gezien hoeveel het onderwerpen. Ik kijk zo even op mijn bureau naast mij. En bij u ook denk ik. Het is ongelooflijk zoveel we hebben. Ik zie dat uh, mevrouw van het Veld de vinger opsteekt. Weet je ook dat ja. je de vinger opsteekt, mevrouw van den Veld? Jazeker, u heeft het alleen over belang en betrokkenheid, maar ik heb een andere mededeling. En ik heb een, uh, mijn ogen laten repareren, vandaar dat ik met een zonnebril op zit. Dat betekent wel, als ik straks dingen moet lezen, dat ik uit beeld ben en misschien wel te horen, met uw permissie. Een fantastische mededeling. Ik wens u veel sterkte met uw ogen. Dank u. En gezien de omgeving is het ook heel verstandig dat u een zonnebril hebt. Ik op aangepast. Ik ga even door met mijn, uh, met mijn inleiding. We hebben ontzettend veel stukken voor vanavond. Uh, ik heb dus ook een dringend verzoek en de dringend verzoek is niet alleen van mij, maar het is mij ja. ook door enkel van u nadrukkelijk en uitdrukkelijk op het hart gedrukt. Hou het spits, hou het kort. Dit geldt ook voor het college trouwens met antwoorden. Hou het spits, hou het kort. En als we het in één termijn kunnen doen, schroom niet, dan doen we het in één termijn. Ik verzoek u niet te gaan voorlezen uit eigen stukken. Uw eigen stukken hebben wij keurig opgezonden gekregen. Maar probeer dan wel, als u die stukken heeft, heeft zich te beperken tot trefwoorden. wel voor Datgene wat u beweegt of stimuleert. Want het nog een keer voorlezen van stukken die u al opgestuurd heeft, is zinloos, maar ook vooral erg jammer van uw eigen tijd. Ik zal ook bij de bespreking van de, agenda, van de agenda stukken per fractie benaderen, dus ik zal proberen steeds het initiatief te nemen. Maar ik herinner me ook van vele malen hiervoor dat ik het nogal eens verkeerd een doe en ik let er goed op te beschermen, Schroom niet te zwaaien of wat er ook te doen. Ik probeer te reageren en samen komen we er helemaal doorheen. Maar mogelijk nogmaals vraag ik dus de agendapunten in één termijn te doen. Gaat de commissie verder akkoord met de agenda? Dan moet ik er even op bij zeggen dat 5 en 5a in één agendapunt zitten en wel agendapunt 5, maar dat zal u duidelijk zijn. Gaat de commissie akkoord met de agenda? Iedereen knikt. Ik zeg dus ook akkoord. Dank u vriendelijk voor deze inzet al. Zijn er mededelingen van het college? Ik heb al een verzoek gekregen van de heer Bluis en mevrouw Vrij. En meneer Bluis, zoals u weet, gaat de dames voor. Mevrouw Vrij, gaat u gang. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Het betreft een uh, korte mededeling over het toegankelijk maken van bushaltes. Ik wilde u graag laten weten dat wij een kostendekkende subsidie hebben aangevraagd bij de provincie om de toegankelijkheid van onze bushaltes. ...te verbeteren en wij horen eind mei of deze al dan niet wordt toegekend. Dank u, mevrouw Vrij. Meneer Bluis, mag ik u het woord geven? Hey, ja, dank u wel. Een korte mededeling. Ik heb u volgens mij bij een vorige commissievergadering iets gemeld over ontwikkelingen rond... Meneer Bluis, u bent slecht te verstaan. Kunt u uw microfoon iets harder zetten? Zo beter? Nou, het is magertjes. Terwijl u juist altijd wat belangrijkste te melden heeft. Dus... Nou ja, ik heb een harde stem. Ik zal Hele... mijn best doen. Hoor ik, u nu, hoor ik u nu beter? Nu gaat dat beter, ja. Oké. Okay. Dan um, blijft u weer heb... inspannen. Ja, Ik heb een mededeling gedaan uh, over de, de eventuele claim vanuit de Greks op de sociale woningbouw. Dat dat de bespreken in relatie tot de jaarrekening. Dat ik u zou mededeling als we daar meer over weten. Het ziet er nu naar uit uh, dat die claim uh, verder niet, niet aan de orde is in relatie tot het coalitieakkoord en de spelregels. De accountant kijkt er nog wel verder naar, maar het heeft er niet toe geleid dat ik u nu iets extra's dient meedelen in het kader van de ontwikkelingen ten aanzien van de jaarrekening. Dank u vrienden voor uw bijdrage, meneer Buis. Dan ga ik verder naar agenda punt 3a en dan neem ik de corona-update... en dan kijk ik naar de burgemeester. Burgemeester, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Um, in dachtig uw oproep om uh, kort en bondig te zijn... heb ik vrijdag reeds een uh, uitgebreide notitie uh, in uw richting gestuurd... met betrekking tot een aantal zaken rond corona. Uh, de update die ik daarop heb, is dat op 29 maart... De lokale uh, uh, vaccinatieunit zal starten operationeel te zijn op de Tolweg. Dat is uh, het oude gasterreintje achter het uh, gebouw waar uh, onze lokale radio uh, resideert. Um, en dat gaat dus vanaf 29 maart van start. Um, ik wil u graag oproepen om de verschillende seminars die er ook aangeboden zijn over vaccineren vanuit de GGD Kennemerland eh, om die te volgen... dan wel in ieder geval ook te kijken of we die nog even terug gaan kijken. Um, want dat geeft ook een aardig inzicht in uh, hoe op dit moment de operatie zich uh, voltrekt. Um, ik wil een, uh, wel met u een, nou ja, een, een korte zorg delen. Dat is dat we natuurlijk zien dat de maatregelen um, aan de ene kant... Uh, ...voorlopig van kracht blijven tegelijkertijd de oproep in de richting van uh, het kabinet om te versoepelen aanwezig is. Uh, nou, we zien bijvoorbeeld dat de avondklok verlengd is. Uh, en dat betekent in ieder geval dat uh, ja, de, de curves die wij uh, zien als het gaat om het, de oploop van het seizoen... Uh, ...en dus ook in de richting van de avonduren meer bezoek in Zandvoort en de maatregelen elkaar kunnen raken... Dus dat betekent dat wij in de komende periode wel de handen vol zullen hebben om dat in ieder geval ook goed te managen. Waarbij ik in ieder geval hoop dat het vaccinatieprogramma dus daar nog snel op gang komt. Dat we ook zien dat de trends die zichtbaar zijn, met name op dit moment in de oudere groepen, dat die ook uh, uh, uh, ja, blijven. Maar nogmaals, dit is een, een voortdurend punt van aandacht... wat we op dit moment hebben, om in ieder geval te zorgen... dat in de loop, in de richting van het seizoen... ook we dat goed kunnen opvangen. Um, voor, voor, voor dit moment, uh, voorzitter. Dank u voor deze bijdrage. Hiermee is het ook duidelijk. Dan ga ik hiermee naar punt 3b, ontwikkeling 1. En ik zie niet op mijn scherm wethouder van Haafden... maar ik denk wel dat hij ergens is. Ik praat mijn tijd even vol... Meneer van ik ben er voorzitter, ik ben er. Fantastisch, dan geef ik u even het woord als u wilt. Dank u wel voorzitter, dank u wel. Uh, ja, ik ga even bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot de stichting Zandvoort Beyond. Uh, ik kan u melden dat de werving van de Raad van Toezicht die is goed verlopen. We hebben drie leden kunnen selecteren. En de namen van die drie leden die worden volgende week bekendgemaakt. Ik zal daar u uiteraard voordat het naar buiten gaat ook over informeren. Zodat u ook weet wie die drie leden van de Raad van Toezicht zijn. Uh, we hebben inmiddels ook zeven aanmeldingen voor de Raad van Advies binnengekregen. Waaronder twee ondernemers als vertegenwoordigers van ondernemend Zandvoort. En ik kan u melden dat het interim duo, hè, dat wat we nu even al voor de stichting uh, actief hebben... Uh, ...Sander ten Bosch en Annelott Lems, die zijn voortvarend aan de slag gegaan... ...en hebben met de ondernemers uh, bij diverse bijeenkomsten gevraagd om ideeën in te leveren... ...en die komen nu ook binnen. Vanochtend heeft het college het besluit tot oprichting uh, van de stichting formeel genomen... ...en we kunnen dus nu richting de notaris... Die uiteraard de, akte, de oprichtingsakte verder gaat uitwerken. Ook heeft het college de conceptconcessieovereenkomst vastgesteld. En die zal na akkoord met de stichting ook met de raad worden gedeeld. En we hebben een addendum uh, over de corona toegevoegd. gezien de huidige situatie. We hebben afgesproken dat de noodzakelijke kosten en uren voor de vergunning gemaakt mogen worden. Maar dat staat tegenover, en daar staan we dus ook voor garant maar er mogen tot het go moment geen productionele kosten worden gemaakt en we kiezen hierbij over een gedegen voorbereiding voor de site events vergunning. dan uh, samenwerkingsverband uh, samenwerkingsovereenkomst met de DGP. De samenwerkingsovereenkomst heeft binnen het college nog voor wat discussie uh, gezorgd. We hebben nog een aantal aanpassingen gedaan. Die worden op dit moment in overleg met de directie van DGP besproken. En ik verwacht dat wij komende week, twee weken daar nu, uh, inderdaad uh, die terugkrijgen, waardoor de samenwerkingsovereenkomst kan worden uh, getekend dan hebben wij kans gezien om een bureau te selecteren... die aan de slag is gegaan met de opdracht vanuit de Raad... om een rapportage op te stellen voor de ambtelijke inzet voor de Formule 1 in 2020. En ik verwacht komende week daar een terugkoppeling van. En we verwerken die dan ook en dan zullen we ervoor zorgen dat als het lukt... Om u nog tijdens de raadsvergadering of voor de raadsvergadering van 26 maart aan u te kunnen informeren. En dan kijken we ook meteen door naar de berekeningen en de begrotingen voor 22 en 23. Dan heeft er vorige maand bestuurlijk overleg in de regio plaatsgevonden. We zijn met een groot aantal collega's bij elkaar geweest... waarbij ook aanwezig waren de NS, de ProRail en de PWN. En we hebben afspraken gemaakt om in kader van de Gateway Review... Eh, om met eh, de vertegenwoordigers, de collega's in de regio... individuele gesprekken gaan voeren om te zoeken naar de gemeenschappelijke vorm waar het gaat om het beeld... wat we over de Formule 1 in Zandvoort met elkaar kunnen delen. Dat is mevrouw, even de toestand. Vanavond. mag ik u verzoeken even mevrouw uh, om de gelegenheid te geven om wat te vragen? Jazeker. Gaat u gang. Dank u voorzitter. Uh, wethouder, u heeft in de vergadering van 16 maart aangekondigd... En uh, ook voorgelezen dat er een samenwerkingsovereenkomst was met de circuit die we al was getekend. Uh, die, uh, nou, u heeft het in ieder geval eruit geciteerd, maar tot op heden hebben wij niets in de besluitenlijst kunnen zien. Nog hebben wij iets ontvangen. Wanneer kunnen wij als raad die kennis van nemen? Ik, nee, Gaat u wel. Ja, dank u wel. Ik heb toen aangegeven dat uh, die samenwerkersovereenkomst binnenkort getekend zou gaan worden. Die was nog niet getekend, die was op dat moment binnen het college besproken. En de aanleiding van de discussie die in die week daarna heeft plaatsgevonden binnen het college... heeft dat geleid tot een aantal wijzigingen in de samenwerkersovereenkomst zoals die op dat moment gereed lag. En daarom hebben wij hem terug moeten sturen naar de directie van de dus, Grand Prix... ...om ook hun instemming over die wijzigingen te krijgen. Nou, daar zijn we nu mee in gesprek. En um, dat heeft, er zijn een aantal kleine wijzigingen... ...maar die waren wel cruciaal in die samenwerking... ...die we de komende jaren met elkaar willen delen. En dat is de reden waarom het nog niet getekend is. Maar zodra die definitief is, uiteraard krijgt u in zagen. En op welke en termijn is dat? Ik verwacht dus nu in twee weken. Dank u wel, meneer Verhaafden, voor deze bijdrage. En ik verzoek u allen, het is lastig, maar probeer een handje op te steken. Dan probeer ik het toch te sturen om de snelheid in te houden. Voorzitter, klein punt. Uw, uw... U, u, mevrouw rec... <talk> Curzon. Ik denk dat u wat zegt, maar ik kan u niet horen, want misschien staat uw microfoon uit. He, voorzitter, uw bel staat uit. Mijn beeld staat niet uit. Op een... Ja, het is wel zo dat niet iedereen mij kan zien, natuurlijk. Maar mijn beeld is er. Heeft er meer mensen klachten over mijn beeld? Zeker niet, ik zie u beeldvullend. <laughs> beeldvullend. Hartelijk dank. Ik sla hiermee dit agendapunt af. En ik ga door naar agendapunt 4: de rondvraag. Wie mag ik het woord geven voor de rondvraag? Als u niets heeft, dan hoeft het niet. Hè? Mevrouw, ik zie mevrouw Koper en ik zie de heer el Gabali en ik begin met mevrouw Koper. Mevrouw Koper, gaat u gang. U, sta, u staat toch uit, mevrouw Koper? Ik hoop dat u nu aanstaat. Uh, ja, mevrouw woord. Koper, gaat u gang. Voorzitter, ik vraag graag aandacht voor de, voor de meeuwenoverlast. Het broedseizoen komt eraan. Ik zie een mooie campagne langs de weg in Haarlem. Ik was vorige week een keertje Zandvoort uit. En ik hoop dat we die in Zandvoort ook kunnen doen, want bestrijden is uh, niet de weg met de beschermde diersoort. Maar we kunnen wel voorkomen dat er nesten gemaakt worden. Dus ik roep graag op dat we deze campagne inzetten. Dank u wel, voorzitter. Dank, dank u voor deze bijdrage. Meneer El Gabadi, gaat u gang. Uw microfoon staat eruit, meneer Gamali. Ja, nu niet meer als het Nee hoor. Ik, um, ik heb uh, twee korte vragen. Uh, vraag 1 uh, betreffende de looproute langs de busbaan over de boulevard richting Bloemendal aan Zee of omgekeerd richting Zandvoort. Daar is een heel mooi nieuw hekwerk geplaatst door PWN. Alleen is het pad daardoor nu uh, optisch breder geworden en een beetje ja, toch wel uh, wat minder mooi geworden. En er staat langs de busbaan een soort van paalconstructie met uh, spanbanden daaromheen. Dus de vraag is, uh, wordt dat aangepakt uh, en zo ja op welke termijn? Want dat is natuurlijk nu niet een mooie route om te wandelen, terwijl dat het wel uh, moet zijn. En de tweede vraag betreft de watertoren. Uh, u heeft door dat ik een rondje door het dorp ben uh, gelopen vandaag ook weer. Uh, en uh, ik zag bij de Watertoren echt het ene na het andere raampje inge-, ja, toch wel ingegooid, denk ik, met een steen of wat dan ook. Uh, en de vraag is of wij daar uh, een brief kunnen sturen richting de Watertoren om in ieder geval te proberen om de Watertoren het komend seizoen er mooi uit te laten zien. Ik vind in ieder geval mooier dan dat u er nu bij staat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebali. En ik zag dat meneer Berg ook een handje had. Meneer Berg, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Um, drie kleine dingen. Um, de verkeerslichten bij het CIGI, de busoversteek, uh, die doen het weer niet. Daar me mevrouw uh, Van der Veld dikwijls uh, in voorheen uh, aandacht voor gevraagd. Toen is er een hoop geld uitgegeven en het is weer stuk. Um, dan is de tweede opmerking. Zwerfafval. Uh, langs het spoor heeft meneer uh, Elkebali uh, dikwijls uh, op de kaart gezet. Uh, bij het Paron. Maar ik uh, krijg nu van... Uh, ...van de schoonwandelaars te horen dat het voorbij uh, de tweede spoorwegovergang... ...dat we uh, graag deel erop aanspreken om dat hele stuk op te pakken. En als laatste willen we het college een compliment geven. Uh, we hebben aandacht gevraagd voor huisvesting, seniorenvereniging en Prakje Moor... ...en ik hoor dat beide is ingevuld. Dus groot compliment naar het college uh, om dit spoedig op te pakken. Dank jullie wel. Dank u vriendelijk. Ik weet zeker dat het compliment gelijk geconsumeerd wordt, maar misschien voor, de, voor die andere vragen een antwoord kunnen geven. Ik kijk even naar het college. En ik zie, ik zie het niet, maar ik krijg van rechts te horen dat de heer Metters ook een handje opsteekt. Klopt dat, meneer Metters? Ja, dat klopt. Het staat zelfs op het scherm, uh, voorzitter. Ja, nu, uh, ik, ik, ja, gaat u gang, meneer Metters? Ik, ik heb een korte vraag. Uh, in het kader van uh, perspectief. ...voor iedereen en de behoefte om een feestje te vieren... ...misschien kan de wethouder kort aangeven hoe het met de krochten voor staat. Dank u wel. Feest de krocht. Dank u, uh, Ik sluit hiermee de, de rondvraag af en ik kijk even naar het college. Heeft even van de college de mo leden mogelijkheid van een antwoord? Wilt u een handje ja. steken dan? Yes. Niemand? Ja, ja, ja, meneer Bluis. Gaat meneer ja, Bruijs, ja, gaat u kort, van. Ik uh, vraag over het, uh, de watertoren over de en de raampjes... Zal ik een melding van doen ook, dat ze daar wat aan gaan doen. En uh, ten aanzien van het uh, complimenten bedankt voor de huisvesting van uh, meneer Berg, dank u wel. Uh, en perspectief uh, rond uh, de krocht, uh, ja er zijn, er zijn plannen in de maak, uh, er zijn uh, wat varianten bedacht. En volgende week hebben we een afspraak met uh, de gebruikers om daarover te praten. Dus dan hoop ik toch wel binnen een paar weken richting u te komen om u wat meer mede te delen en met u in gesprek te gaan hoe we dit verder gaan aanpakken. Dus het zit, het, de ontwikkeling zit eraan te komen. Dank u vriendelijk, meneer Bluis. Er zijn hiermee de vragen niet allemaal beantwoord, maar de rest krijgt mevrouw Verheij. Zie ik. Mevrouw Verheij, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. En een aantal um, nou ja, opmerkingen noem ik het maar even betroffen, ook mijn uh, portefeuille. Dus ik uh, wilde laten weten dat ik de voorbeelden die u noemt voor de verkeerslichting, het lichter bij het circuit, uh, de busbaan en het zwerfafval, dat ik dat uh, zal oppakken. Um, en uh, ga kijken onder andere hoe dat opgelost kan worden en dan wel gerepareerd kan worden. Dank u, vriendelijk. Efficiënt college. Hartelijk dank. Hiermee gaan we over naar het volgende agendapunt, agendapunt 5. Advies gevraagd over regionale bereikbaarheid zuid kennemerland Wethouder Verheij. samen met het convenant 5B. Ik kijk, uh, ja, ik kijk u allen aan. Ik zie 6 de helft, maar ik kijk u toch allen aan. En ik neem een rondje en ik begin bij de VVD. VVD, hier mag ik het woord geven. Dan Aan wie mag ik, uh, de het woord geven in de VVD? Ja, voorzitter, dat ben ik. ons? gaat u van? Maar we moeten af en toe even tussen schakelen met de knopjes. Dus dat gaat ja, niet altijd heel erg. snel. Alle ik praat uh, het rond als een komiek, maar u heeft aanbiddende tijd. Uh, dank u, voorzitter. Um, eigenlijk is, is de vraag van natuurlijk, uh, een, om een zienswijze over te brengen uh, richting de GR en uh, uh, Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Um, wij hebben in het verleden al op een aantal momenten hebben we al een reactie gegeven. Zo is er een, een aangenomen amendement vanuit de gehele raad waarin we alle zienswijzen hebben gegeven. Daarnaast hebben wij natuurlijk, um, uh, is er nog een brief gestuurd uiteindelijk in, in 2019. En hebben wij als uh, VVD-fractie samen met uh, uh, PVV en OPZ een, rea een reactienoten opgegeven. Um, Eigenlijk zou het voorstel van ons zijn om uh, die betreffende stukken, eventueel aangevuld uh, vanuit de diverse fracties, die als zienswijze in te sturen richting uh, de GR. Want dat is feitelijk hetgeen uh, wat gevraagd uh, wordt. Is dat een optie? Want uh, eigenlijk de reactie die we nu doen is heel kort. En we, wellicht een nadere toelichting zou wat, uh, wat ons betreft um, iets efficiënter zijn, zodat ook de GR wat meer. ...duiding heeft bij de punten... ...waar wij bezwaren tegen hebben. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u vriendelijk, mevrouw. Ik ga nu naar het OPZ. En wie mag ik het woord geven aan het OPZ? Ja, dank u. graag, mee, voorzitter. Meneer babberg zo, Gaat u gaan. Dank u. Um, nou, wij volgen de VVD in deze. Dat lijkt ons heel praktisch. en We hoeven de discussie niet opnieuw te doen. Um, ten aanzien van de binnenduimrand... Uh, ...wil ik een kleine opmerking maken. Uh, gezien de juridische status van dat stuk... Die is namelijk deze: dat we de afspraak maken met elkaar om uh, ons te houden aan uh, uh, en onze buren wat we daarin afspreken. En in het geval dat een lokale besluit contrair gaat aan die uitgangspunten, uh, dan uh, zal je regionaal verantwoording voor moeten worden afgelegd. Voorzitter, om die reden stellen wij voor: ook ten aanzien van uh, uh, Binnenduinrand het voorbehoud te maken. Eh, dat de opmerkingen in zaken de bereikbaarheidsvisie onverkort van toepassing zijn op het gestelde in het ontwikkeld perspectief waar dat aan de orde is. Dank u, voorzitter. Dank u vriendelijk, Marbelle D66, wie mag het woord geven in D66? Voorzitter, dank u wel. Dat mag heel ja. ja, wat ons betreft uh, is het een hamerstuk. We zien dat uh, bijlage 2 wordt bijgevoegd bij het stuk, dus wat ons betreft is dat voldoende. Efficiënt, dank u vriendelijk. Ik geef het woord nu aan de PVV. Aan wie u het woord geven. Meneer Van Tichelen? Ja, dat heeft u goed. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, naast hetgeen al gezegd door uh, VVD en OPZ waar we ons bij aansluiten, toch nog even een paar opmerkingen. Deze bereikbaarheidsvisie, die verdient een visie niet helemaal... Er wordt immers onvoldoende rekening gehouden met de realiteit die op ons afkomt. Bevolkingstoename in de MRA van 20 van 2,5 miljoen naar 3 miljoen. Vanwege de ambitie om 250.000 woningen bij te bouwen. Meer toerisme in eigen land, vanwege onder andere coronamaatregelen. En natuurlijk het positieve effect wanneer hopelijk 5 september... de beelden van Zandvoort en omgeving de hele wereld overgaan. Alle vervoersmodaliteiten zullen daarbij optimaal moeten worden ingezet... De focus op fietsen en OV negeert de realiteit en de onderbouwing, hoe dat zou kunnen werken, ontbreekt. Nou, 2 juli 2019 hebben we unaniem een amendement aangenomen, is al uh, genoemd. Kan de wethouder aangeven wat hiermee is gedaan tot nu toe? Daar zijn we even nieuwsgierig naar. Meer bezoekers combineren met autoluw lijkt ons niet realistisch. Ook voor mensen die zich geplaatst is de PVV voor vrijheid. In dit geval keuzevrijheid. Een verbinding tussen zeeweg en randweg en meer parkeergelegenheid... zouden toe kunnen leiden dat langdurig stilstaan en rondjes rijden... op zoek naar een parkeerplaats onnodig is. Met gunstige gevolg voor de luchtkwaliteit. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank, meneer Van der de... meneer Van Tegelen voor deze bijdrage. Dan geef ik nu het woord aan het GPZ. Mevrouw Van der Veld, wellicht... Nee, ik ben, ik, ben, ik ben aan de beurt. Oh, uh, gaat uw gang. Ja. Uh, wij ondersteunen de genoemde aanpassingen en voor ons is het ook een hamerstuk. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kuin. Partij van de Arbeid, aan wie mag ik het woord geven? Mevrouw Koper, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid steunt het voorstel van het college om te blijven inzetten op een bereikbaarheid met en OV en fiets en auto. Maar de Partij van de Arbeid heeft wel die, die, die focus op OV en fiets hoog zitten in tegenstelling tot de PVV. En Zandvoort moet ook niet uit zijn voegen barsten van de auto's. Maar dit gaat meer om de omgekeerde piramide en daar kunnen we ons in vinden. Want van Autoluw wordt onze eigen inwoners immers te dupe, want die bereikbaarheid gaat twee kanten op, niet alleen de bezoekers naar ons, maar juist onze inwoners richting Schiphol, richting de MRA, eh, hebben meer flexibel en betaalbaar OV nodig om die auto te kunnen vervangen. Zoals bijvoorbeeld de doortrekking van 300 waar de, de SP in de vorige periode een raadsbrede aangenomen motie heeft aangetrokken. Dus die aandacht voor het OV die blijven we vragen. De verbetering van het spoor zijn we blij mee. Maar de aansluiting met Schiphol moet echt beter gedekt worden. En wij hopen ook dat met de opkomst van elektrisch vervoer eh, het milieu wordt nu minder last. Misschien de toekomstige mogelijkheden... Andere ontsluiting, dat dat allemaal onderzocht blijft worden. Kortom, hetzelfde argument als in 2019. En we zijn eens met het voorstel. En ik, ik had nog twee kleine vragen voor de portefeuillehouder. Uh, ik zie de heer Herfsten tot hij een reactie heeft naar u toe. Dus ik wou hem ook even graag de geven. Meneer Herfsten, gaat u gang. Ja, het is meer ter kennisgeving dat er geen SP was, maar Sociaal Zandvoort. Oh. De SP doet gelukkig nooit mee hier in Zandvoort. Me meneer Ik nee, zie he het ja, waardoordeel. Dank u vriendelijk, mevrouw Koper. Gaat u door. Oh. En ik heb zo'n braaf sociaal Zandvoort staan. Heerlijk ja. nu Scherp, scherp, scherp. Dat is in navolging van de voorzitter die vroeg dat we scherp zouden zijn vandaag. Dank u wel. Uh, Twee vragen voor. Oh, spits, Er is uh, meer elektrisch fietsvervoer en uh, aan allerlei vormen, waaronder ook de bakvis. Fiets. Is het college van mening dat er in deze visie voldoende rekening mee gehouden wordt als je de inzet van fiets ook zo breed bekijkt? En eigenlijk heb ik de vraag als het gaat om de, het, het voorgenomen standpunt. Is er al afstemming met het college in de regio geweest over deze voorgenomen zienswijze? Dank u wel. Dank u wel, van Koper. Ik kijk naar Marie Elgebali GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, veel is al gezegd. Zeker op het punt van de fietsen. Uh, totale aansluiting bij mevrouw Koper. En ook op het punt van de OV. Uh, we willen mensen het OV inkrijgen. Daarvoor hoort ook betaalbaarheid. En betaalbaarheid moeten we natuurlijk landelijk regelen. Dus dat is heel erg belangrijk. En goed punt uh, die, dat mevrouw Koper daar maakt. Uh, wij zijn blij met de flexibiliteit. Verkeer in de kustzone. Ik denk dat dat goed is. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te spreiden over alle modaliteiten die we hebben. Uh, dan zijn wij. Ook bij dat we bij um, het bouwen rekening gaan houden met het mobiliteits, mobiliteitsplan. Uh, ik denk dat dit een van de grote problemen is waarom we überhaupt hier nu een hele grote visie over moeten schrijven. We hebben heel veel bijgebouwd, maar niet heel erg nagedacht over hoe het verkeer uh, daar omheen uh, moet plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat Haarlem aan de westkant zich volbouwt. Dat het ook weer extra drukte oplevert in het OV en op de wegen richting Zandvoort. Fiets, auto, trein uh, en bus. Uh, dan hebben we nog een korte vraag. We zien op uh, pagina 29 uh, bijna alle fietspaden getekend... behalve het fietspad uh, langs Langeveld Slag. Klopt dat? Is dit niet ook een van de routes uh, die uh, met de fiets... Uh, in ieder geval uh, werk richting de bollensteek mogelijk maakt? Dan hebben we uh, over de overstappunten en faciliteiten... De, de zogenaamde hubs... Uh, nog de vraag uh, hoe dit uh, voor Zandvoort zijn werking kan hebben... in de ruimte. Er wordt ook bijvoorbeeld gesproken over... Een paar van die hubs rondom de randweg in Haarlem. Uh, en dat zou dan goed zijn voor de verbinding richting Zandvoort. Uh, hoe staat het daarmee? En tot slot wordt er op pagina uh, 36 bereikt bij het Kussonne. ...ook gesproken over uh, buslijn 80 en 81 en het vervangen daarvan. Uh, maar deze twee buslijnen uh, hebben bij uitstek een lokale functie. Dus hoe is die geregeld en wordt die geborgd als we die gaan vervangen? Komt daar iets lokaals voor terug? Uh, en zo uh, so ja, wat dan? Dank u wel. Dat is Dat zijn wat technische vragen ook, maar we gaan ze allemaal doornemen. CDA, meneer Muttes. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, er, is, er is inderdaad nog veel te doen uh, voor Zandvoort en de omliggende gemeente om de bereikbaarheid te verbeteren. Uh, maar daar gaat het, wat mij betreft, hier vanavond niet over. Er ligt hier een. Uh, uh, het college heeft goed aangevoeld wat er leeft binnen de raad. Dat is duidelijk. Wat ze dus uh, opgeschreven hebben. Daar zijn wij het mee eens. De Zeeweg-Westelijke Randwegverbinding onder andere. Uh, en wat ons betreft is het daarom een hamerstuk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mertens. Met deze totale commissie geef ik nu het woord aan mevrouw Verrij. Mevrouw Verrij, gaat u gang. Dank u wel, um, voorzitter. Ik denk dat het goed is om even stil te staan um, bij het proces zoals dat um, uh, is gegaan... maar vooral ook hoe we dat verder gaan doorlopen. Zoals u weet is deze visie aangenomen in de raden van Bloemendaal en Haarlem... maar niet in de raden van Zandvoort en Heemstede. Daarom hebt u ook uh, bij de stukken zit een brief ook vanuit de GR... ...waarin met name om de reactie alsnog gevraagd wordt van de raden van Zandvoort en Heemstede. Met, op basis van die inbreng komt er uh, een aangepaste visie. Die wordt weer in concept aan alle vier de raden voorgelegd... ...om vervolgens tot vaststelling over te gaan. En daarmee hopen we uiteindelijk tot een door alle vier de gemeenten gedragen visie te komen. En dat is essentieel denk ik ook voor de verdere uh, samenwerking. Dus dat is even qua proces um, ja, hoe we verder uh, gaan. Um, mevrouw Gureson, u vroeg um, um, ook van, um, of de, de stukken die eerder uh, door u zijn aangenomen... of die ook uh, bijgevoegd um, kunnen worden. Wat mij betreft is dat geen enkel bezwaar. Um, ik denk dat de bezwaren en de zorgen die leven in Zandvoort... Um, Zeker al kenbaar uh, zijn gemaakt ook binnen de collega's van de GR. Uh, maar het kan helemaal geen kwaad om ook die formele stukken uh, daaraan bij uh, te voegen. Dus dat, dat uh, kan ik zonder meer doen. Uh, meneer Bouwberg Wilson van de OPZ, u vroeg ook uh, naar de Binnenduinrand. Maar ik legde daarmee eigenlijk al een relatie ook um, richting de Zuidkennemer Agenda. Want de Binnenduinrand in dit verband. Um, wordt u ter kennisname uh, aangeboden um, en dat wil niet zeggen dat, dat um, we de, uh, de natuur en het uh, gebied om ons heen niet belangrijk vinden maar wij hebben natuurlijk al het hoogste beschermingsregime van onze duinen, namelijk Natura 2000 uh, gebied en ook uh, met de opstelling van de omgevingsvisie uh, en uh, het omgevingsplan straks, is dat voldoende waarborg voor ons om het in elk geval uh, te beschermen en te behouden. Uh, en je merkte gewoon dat, dat nou ja, op onderdelen de binnenduinrand uh, wat gedateerd was. Dus dat is even voor wat betreft uh, de binnenduinrand. Um, de PVV vroeg ook, uh, nou, u hebt een aantal uh, opmerkingen gemaakt... ook over uh, de vervoersmodaliteiten en de gelijkwaardigheid uh, daarvan. Dat ben ik met u eens. Dat staat ook in het raadstuk. En u vroeg wat is er gedaan met het amendement van 2 juli. Nou, eigenlijk moet dat amendement uh, van 2 juli... want dat ziet op de, een integrale visie, onder andere... Uh, dat moet dus echt een, dat, dat is dit stuk. Om het zo maar. Nee, dat is niet dit stuk. Dat is het stuk wat het gaat worden. Dus wij werken nu aan die nieuwe integrale uh, visie. Um, dus dat zijn um, zaken uh, waar u, nou ja, conform het proces wat ik net schetste, u nog volop uw inbreng ook over kunt hebben. ...ten aanzien um, van um, de aansluiting en het, verkeer, het dynamisch verkeersmanagement... ...dat zijn eigenlijk zaken die al lopen binnen de bestaande GR en het uh, bestaande uitvoeringsprogramma. Um, mevrouw Koper, u vroeg aan mij uh, of er afstemming uh, in de regio heeft plaatsgevonden. Dat, dat is zeker het geval... Uh, wat ik al schetste, hè, de, de is, we zitten in de GR met, met onze buurgemeente. We hebben uitvoerig gesproken over hoe we dit proces weer nou ja, goed kunnen vormgeven en op de kaart kunnen zetten. En, en dat heeft ook geresulteerd in een brief van de GR aan alle colleges. En alle colleges zijn dus op de hoogte uh, van deze verdere uh, werkwijze. Uh, meneer Elgebali, uh, u vroeg ook uh, naar mogelijkheden nog voor uh, uh, het aanpassen uh, van de fysiek bijvoorbeeld met de fietspaden. Uh, voor, al, voor de goede orde, er staan inderdaad nog, nog wat, wat omissies in het stuk. Die gaan we, uh, hoe dan ook, uh, moeten die aangepast worden. Uh, de Lange Langevelderslag, uh, oftewel de, de fietsverbinding tussen, uh, tussen Zandvoort en Noordwijk, om het zo maar te zeggen, heeft ook onze aandacht, We hebben dat ingebracht ook bij de provincie als een van de punten. En we kunnen zeker ook kijken of dat weer zijn uh, beslag kan krijgen in de aangepaste visie. Want dat is natuurlijk een hele mooie fietsroute uh, tussen onze twee provincies. Uh, maar hij is soms wel wat uh, smal en er is zeker ruimte voor uh, verbetering. Um, u vraagt um, naar de vervanging van bus 80 en 81. Uh, maar dat staat er in het kader van de airnet uh, studie Dus het is niet zo dat er dan überhaupt geen uh, bussen meer komen of rijden. Maar het wordt dan ja, als het ware een andere lijn of een andersoortige bus. Dus het is niet, dat, is, dat is de idee daarachter. Maar daar gaan we ook heel goed nog naar kijken. Ook indachtig onze eigen mobiliteitsvisie. Uh, u vroeg nog naar de hubs. Hoe gaat dat uh, werken? Nou, met name in Haarlem wordt daar uh, aan gewerkt. En zoals ik daartegen aankijk... ...werkt dat twee kanten uit... Um, ...want enerzijds uh, kan dat een functie hebben... Uh, nou ja, ...voor ontwoon werkverkeer... ...en anderzijds kan dat ook een functie hebben... Um, ...voor uh, verkeer richting Zandvoort. En daarbij gaat het eigenlijk om... om uh, ...nou ja, eigenlijk alle modaliteiten... ...en meneer Van Tichelen zei dat ook al... ...heb je toch nodig om de bereikbaarheid van Zandvoort... ...optimaal um, uh, te houden. Um, Voorzitter, volgens mij heb ik de vragen die mij gesteld zijn uh, beantwoord. Dank u, vriendelijk. Uh, ik kijk hiermee de, de zaal rond. En ik denk met, met uw toezegging tot er een stuk helderheid is ontstaan. En alle vragen in mijn ideeën zijn beantwoord. Maar ik zie mevrouw Koper een reactie. Ik ga de reacties af. Nee, ik geef iedereen de gelegenheid. Want anders wordt het toch uh, denk ik een Poolse landdag. Dat is helemaal lastig. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Yes. Ik had uh, de, de portefeuille nog gevraagd om er ook op toe te zien dat elektrisch fietsvervoer uh, uh, goed wordt meegenomen in, in die zin. En ik had nog een opmerking gemaakt over de 300, dus als de uh, portefeuillehouder dat wil meenemen. Maar ik heb eigenlijk ook een vraag aan mevrouw uh, Geurensen. want ik hoorde een voorstel om, om stukken mee te geven en als het gaat om het amendement... Uh, wat raadsbreed is aangenomen is dat natuurlijk uitstekend, maar er is nog een notitie die mevrouw Keuringsen noemde, uh, die ken ik niet, dus ik kan niet toezeggen dat we dat ook uh, integraal met elkaar ook uh, zo vinden. Dus daar moeten we eerst even kennis van nemen. Dank u wel. Duidelijk mevrouw Koper, mijn Elgebali was de tweede die ik zag. Mag ik u het woord geven meneer Elgebali? Uh, ja, ik zal het kort houden. Eens met wat mevrouw Koper net uh, heeft gezegd. Uh, complimenten. Overigens wil ik dat toch zeggen aan de wethouder voor het stuk. Ik ben er heel erg tevreden over. En wat GroenLinks betreft is het ook een hamerstuk. Dank u, vriendelijk. En mevrouw Koper mag haar handje weghalen. <laughs> en mevrouw Curzon, mag ik u het woord geven? Uh, dank u, voorzitter, om even meteen in lijn te gaan. Want het is eigenlijk de, richting de beantwoording van de wethouder, maar ook de vraag van mevrouw Koper. Uh, het is een reactienota. Die zit bij de stukken. Uh, ...van vanavond ook, die is ge uh, geagendeerd. Dat is dus uh, met een toelichting erop en een bijlage als mede het amendement. Dus uh, die zouden wij graag uh, ingebracht willen hebben, uh, ook richting de GR. Is dat mogelijk? Dank u wel, Curzon. Uh, ik ga nu door aan de volgende reactie. Dat is de heer Bouwberg Wilson geweest van de OPZ. Meneer Wilson. wilzon ja voorzitter, ik moest even de microfoon aanzetten. Ja, uh, uh, wij verwachten nog even op de verduidelijking van de wethouder op de laatste vraag van, uh, van de VVD. En uh, dan krijgt hij ons definitieve standpunt. Dank u, vriendelijk. En de heer Van Tichelen op de laatste reactie. Meneer Van Tichelen. Uh, ja, voorzitter, het, uh, het is duidelijk. Het is uh, werk in uitvoering. En uh, ja, we wachten een definitieve stuk uh, met spanning af. Dank u wel. Dank u. De rest had een hamerstuk. Maar mocht u toch behoefte hebben aan nog een opmerking. dan heeft u mijn de gelegenheid hoor. Geen... Mevrouw Vrij, gaat u gang. Welkoper zie ik nog met reacties? Zal ik eerst wel koper nog even? Welkoper? Nou ja, want ik, ik denk dat, dat ik mevrouw er niet goed begrepen heb. De, de stukken die, er, die erbij zitten, dat zijn de raadsbreed aangenomen stukken. Maar ik hoorde, meen ik, iets over een notitie van de VVD en OPZ. En ik, ik, ik ben een beetje in de war. Want ik ga ervan uit dat we het over de stukken hebben die nu op de agenda staan, de raadsbrede stukken. Klopt dat? Dat, ik zou zeggen ja, maar uh, dit komt zeker tussen u beiden voor elkaar en mevrouw Keurenson gaat de stukken verzorgen. Nee voorzitter, uh, de, de, die stukken zitten gewoon bij de agenda van vanavond. Die zijn uh, uh, reactienota en amendementbereikbaarheidsvisie, heet oh, het. perfect, dank u vriendelijk. U heeft het gehoord mevrouw Koper? De reactienota zit bij de stukken en daar gaat het over. Ja dat is de uh, uh, het amendement dacht ik. Oké, okay. ja. dan is het oké. Okay. Dank u vriendelijk. Nou, mevrouw vrij excuses voor de interruptie, maar gaat u gang. Nee, ik denk dat het, dat het goed is dat hier wel uh, klaarheid over uh, ontstaat. Um, omdat, uh, nou ja, ik zou het vervelend vinden als daar een, een verwarring over uh, ontstaat. Er zijn uh, twee stukken die uh, unaniem door de raad zijn uh, vastgesteld. Dat betreft inderdaad het amendement van 2 juli... 2019, meneer Van Tichelen refereerde daar zojuist aan. En daarnaast hebben we nog uh, de reactienota, zoals u die hebt uh, uh, onderschreven. En een derde uh, variant is de reactienota, die is opgesteld door uh, de OPZ en de VVD uh, en PVV. Uh, nou, ik ben even kwijt wanneer, <laughs> ook in een eerdere fase. Um, maar eigenlijk de kern van, van alle drie de stukken um, zijn wel um, gelijk. En uh, dat betreft ook, we hebben dat geprobeerd te bundelen in de, uh, in de reactie. Um, nogmaals, ik, ik kan, uh, het is uw reactie van de raad, dus laat ik dat uh, voorop stellen... Um, we hebben dat samengevat. Ik kan achtergrondinformatie um, uh, zoals een opinienota ook meenemen. Daar zit bijvoorbeeld ook een lijst bij met, met tegenstrijdigheden. Nou, dat moeten we sowieso niet willen in een, um, in een nieuwe visie... Dat, daar, he, dat er foutjes, om het zo maar te zeggen, in uh, blijven staan. Um, maar de kern um, um, van de uh, reacties zoals u nu hebt uh, gebracht... Uh, ...zijn wel vervat ook in het raadstuk, uh, maar uiteraard ben ik, bij wijze van toelichting uh, kan ik de andere stukken die u uh, vaststelt of die u wenst meesturen. Maar uh, nogmaals, ik denk dat het raadstuk wel een goede samenvatting betreft uh, nou ja, van de, van de uh, zorgen uh, en aandachtspunten die wij, zeg ik maar even, hier in Zandvoort uh, hebben. Um, dan waren er nog wat concrete vragen ook ten aanzien van um, de bus 300 uh, en um, het fietsvervoer. Um, fietsen heeft heel veel aandacht. En eigenlijk op alle niveaus. Uh, en dat bedoel ik uh, binnen de MRA op provinciaal niveau, maar ook zeker in de GR. En wat je ziet is toch een verbetering en vaak ook verbreding... Uh, nodig is van bepaalde fietspaden, ook door een ander gebruik. Mensen uh, fietsen meer. Uh, en ook grotere afstanden door de elektrische fiets. En binnen de categorie uh, elektrische fiets zie je vaak ook nog inderdaad uh, een variatie met, met bakfietsen en dat soort zaken. Dus dat is echt een, um, ja dat is eigenlijk op alle levels, zou ik bijna zeggen. Uh, een punt van aandacht en wat wij ook al uh, nou ja, hebben verkend in het kader van, van um, uh, de verbetering van onze eigen mobiliteit, is dat daar ook echt nog wel verschillende financieringsmogelijkheden voor zijn. Dus dat heeft zeker uh, de aandacht. Specifiek um, bus 300 en um, de Airnet. Um, dat is iets wat ook onderdeel um, um, is van de OV-fiet, van de OV. Visie, niet de OV-fiets, maar de OV-visie, excuus. En um, wij, zijn, um, wij hebben daar sowieso voor die Airnet net studie al eerder budget ook uh, voor vrij uh, En dat blijft een punt van aandacht ook om dat goed te borgen in toekomstige concessies. En dat nemen we ook mee in onze eigen uh, OV-visie. Um, voorzitter, ik uh, geloof dat dit het... Uh, dat dit het dan wel is qua beantwoording van de vragen. Uh, dank u vriendelijk, mevrouw Verhey. Ik uh, kijk naar uh, de commissie en ik stel vast dat uh, de heer Barbara Wilson en mevrouw Cunnarsson nog enkele bedenkingen hadden. En zijn deze met deze toezegging opgelost? Is, dan wordt het een hamerstuk, zo niet. Dan wordt het een bespreekstuk. Mag ik u uh, verzoeken, mevrouw Cunnarsson? Is de hamerstuk om het een hamestuk, een bespreekstuk? Voorzitter, bespreekstuk, omdat het, uh, ik, het is me niet helemaal helder of namelijk de reactie nodig meegaat of niet. Ik vul het bespreekstuk in en daarmee is het bespreekstuk. Dank u vriendelijk voor dit agendapunt. Dan ga ik door naar het volgende agendapunt. Dan sluit ik dit even af, formeel. En ik ga door naar de vaststellen zuid agenda En dat is dan de portefeuillehouder, de burgemeester, de heer Molenburg. De zuid agenda biedt een basis voor samenwerking. Tussen de vier gemeenten in zuid kennemerland En geeft de gezamenlijke prioriteiten weer. Naast een gezamenlijk belang als regio, heeft iedere gemeente ook eigen belang. Voor Zandvoort is dit de bereikbaarheid van de kust. Ik kijk weer naar de commissie. Een heerlijk gezicht moet ik zeggen. En ik begin het woord te geven aan D66. Aan wie van D66 wil ik het woord geven? Voorzitter, dat ben ik. Meneer gaat u houden, Hamerstuk. U doet het sneller dan ik kan schrijven. Ik heb een H achtergezet. Dank u voor meneer CDA, wie mag ik het woord geven? Hamerstuk. Meneer Metters, Hamerstuk. Klaar. Dank u, meneer Metters. GroenLinks, Meneer, mag ik het woord geven? Hamerstuk. Meneer Elgawali, Hamerstuk. VVD, wie mag ik het woord geven? Ja, dank u voorzitter, mij. Ja, ik ga u Voor de VVD is het uh, op dit moment nog geen uitstukken. Ik heb nog een aantal vragen erover. Maar allereerst uh, wil ik toch graag gezegd hebben. We zijn een groot voorstander als VVD van uh, samenwerken met deze regio. Uh, zeker voor ons als uh, re uh, redelijk kleine speler is het uh, van belang dat we die samenwerking goed houden. Uh, het is ook goed om uh, samen te werken als regio op basis van een gedeelde visie. Dus uh, wat dat betreft heel goed dat we werken met een uh, richting kennen maar agenda. Dat je vanuit zo'n gedeelde visie ook als regio grote stappen kunt maken. Maar nou, voorzitter, dan moeten we wel zorgen dat dat ook een gedeelde visie is. En daar uh, wringt ook een beetje uh, de schoen. Um, allereerst op het gebied van mobiliteit. Uh, daar lopen de meningen over in de regio uh, uiteen. Uh, ik kom daar straks even op terug. En over toerisme had ik nog een vraag aan de portefeuillehouder. Want daar zie ik in het stuk staan uh, dat we streven naar de groei van duurzaam toerisme. Wat het ook mogen zijn. Maar uh, daar staat ook het zinnetje in dat we als regio gezamenlijk gaan nadenken over het type toerist dat we willen trekken. Um, en het, ja, mijn, mijn vraag aan de portefeuille is eigenlijk hoe ik dat moet zien in de toekomst. Zodat we natuurlijk zelf als Zandvoort ook onze eigen uh, toeristische visies uh, vaststellen. En uh, zelf uh, een marketingorganisatie hebben die zijn best doet om toeristen naar Zandvoort te trekken. Dus um, ja, de vraag is hoe, in hoeverre beknelt dit straks uh, Zandvoort? En over mobiliteit uh, lopen de meningen in deze regio denk ik het meest uiteen... ...en de, uh, de, de beste manier van het aanpakken. Uh, daarom is het ook wel goed dat het college zegt dat we daar een voorbehoud uh, op maken... ...maar dat is gewoon een stuk waar we het nog niet uh, over eens zijn. Dat kan ik ook zeggen onder verwijzing naar het vorige agendapunt... ...die mobiliteitsvisie. Uh, dus het lijkt me een verstandige route om te zeggen... Nou, we knippen dat mobiliteit er in feite uit... ...en we stellen de rest vast vast. Dus we, we doen een voorbehoud... ...en de mobiliteitsvisie wordt uiteindelijk leidend op het gebied van mobiliteit. Maar ik zie daar wel ook een risico in, en ik hoor graag hoe de portefeuillehouder daarover denkt. Uh, en dat is dat we dan namelijk als regio-gemeentes niet meer diezelfde gedeelde visie hebben. Want bij ons geldt een andere visie als in de overige die gemeentes, die immers ook dat hoofdstuk over mobiliteit hebben vastgesteld. Um, ziet de portefeuillehouder dat ook als een risico dat er niet dezelfde visie is? En dan met name uh, ook richting de uitwerking daarvan. Want hoe gaat dat nu verder? Er komen uitwerkingsplannen. Maar worden die dan niet gemaakt op het gebied van mobiliteit, maar wel op de rest? Of hoe, hoe, mag, hoe moet ik verder zien dat inderdaad die uh, manier van werken ook gedeeld wordt in de regio? Dus dat, dat men ook het erover eens is dat mobiliteit op dit moment uh, eruit geknipt wordt in feite. En dat we met de rest uh, vol enthousiasme aan de slag gaan. Daar wou ik het uh, in de eerste instantie bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u, Hendricks. mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Koper, gaat u gang. Partij van de onderschrijft het belang om gezamenlijk zaken op te pakken, net als de vorige sprekers. Hamerstuk wat ons betreft. ha, dank u vriendelijk. PVV, de heer Van Tiggelen. Meneer Van Tiggelen, gaat ervan. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, uh, het agendapunt heeft uh, een duidelijk raakvlak met het vorige agendapunt ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit. Ons standpunt erover gaan we niet herhalen. De overige kenpunten wil ik toch wel even kort uh, langslopen. En ik zal hier en daar mijn spreektekst uh, stevig uh, inkorten. Want daar is uh, behoefte aan, heb ik begrepen. Uh, versterken van het landschap. Uh, voorzitter, de PVV is veel tegenstander van vernieling van landschap en natuur. Dat is iets wat op dit moment nog beleidsmatig op grote schaal gebeurt. Wij betreuren dat. De zinloze en overigens fysiek onmogelijke energietransitie brengt dat met zich mee. We zouden het toejuichen wanneer daarmee wordt gestopt. Alleen gaan we dat hier in deze gemeenteraad eventjes niet beslissen. Dat snappen we ook wel. Uh, beter benutten van economisch kapitaal. Nou, dat moet je natuurlijk doen. De economie in onze regio zou in de lift zitten. Wij vragen ons af of dat nog steeds zo is. Beter benutten van kapitaal begint met het stoppen van verspilling. En volgend punt kom ik daarop terug. Een plek voor iedereen. Ja, de grote vraag naar sociale huurwoningen wordt hier terecht genoemd. Er zijn twee zaken die het huidige tekort beleidsmatig opschroeven. Hogere bouwkosten als gevolg van energieeisen. En natuurlijk de niet aflatende importvraag als gevolg van de open grenzen. Je roept de problemen op jezelf af. Uh, inspelen op het veranderende klimaat oei, ja ik had hier een hele lap uh, tekst die ga ik even voor u inkorten nou, ik wil wel ingaan op drie vragen drie fundamentele vragen en dan ook even gelijk aangeven wat daarop het antwoord is en verwijzen naar de wetenschappelijke bronnen rekening houden met het klimaat dat al miljarden jaren verandert is natuurlijk alleen maar verstandig opwarming en afkoeling wisselen elkaar af merkwaardig dat men op het moment uitsluitend rekening wil houden met opwarming. hoofdzakelijk als gevolg van feitenvrije propaganda. Niet in de laatste plaats door de NPO. De PVV doet in feite precies datgene... waartoe Greta Thunberg heeft opgeroepen. Listen to the science. Zonder er direct een lezing van te maken... gaan we enkele relevante feiten noemen. Heeft de mensheid invloed van betekenis... op het CO2-gehalte van de atmosfeer? Jullie het antwoord op die vraag is nee... Met de groeten van professor William Hepper. En, en ik, de... Sorry. Ik, ik val u in de reden, niet zonder reden. Want u heeft wat informatie die u wellicht allemaal graag willen tot ons nemen. En die kunt u wellicht sturen via de griffie, zodat we die kunnen lezen. En misschien kunnen u zich nog spitser toerichten op de agenda. Het is een wat onaardige vraag, ik begrijp het. Neemt u ook daarvoor niet kwalijk, maar... Ik probeer het mede naar u nu en uh, naar anderen zo kort en spits mogelijk te houden. Ik heb mijn op verzoek de tekst drastisch ingekort. Er staat in dit document een hoofdstuk inspelen op het veranderende klimaat. We hebben daar een mening over. Mocht het zo zijn dat ik inmiddels door mijn spreektijd heen ben... dan ben ik daar teleurgesteld over, voorzitter. Maar over de inhoud van mijn betoog zou ik toch wel graag zelf willen gaan. Zeker als Partij voor de Vrijheid zou ik die vrijheid willen hebben... Om over de inhoud te gaan. Nee, u als u mij absoluut. die vrijheid wil ontnemen, dan wil ik dat graag vastgelegd in de notulen. Dank u wel. Nogmaals, meneer Van tigden, die vrijheid heeft u. Alle vrijheid zelfs wat dat betreft. Maar ik probeer het spits en kort te houden, mede voor u. En voor ons allen. Dus wat niet qua de inhoud, kort? daar ga ik niet over. Wat bedoelt u met kort? Tijd. Ja, hoeveel tijd? Kunt u dat specificeren? Nee, Want dan weet ik wat ik aan toe ben. U heeft mij geen spreektijd. Ik ga helemaal op uw eigen verantwoordelijkheid. Uh, voorzitter, ik heb even geen zin om mijn betoogje hier verder te vervolgen. Ik zal het schriftelijk doen toekomen via de griffie. Dank u wel. Ik stel uw uh, bijdrage in deze bijzondere prijs. Dank u vriendelijk. GBZ. Ja. Dank u wel. Ja. Mijn gaat u gang. Uh, voor ons is het ook een hamerstuk. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Openzet. Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Paul uh, ja, als het nou zo was dat de visie op bereikbaarheid uh, gedeelde visie was in de regio, dan zou het wat ons betreft ook een hamerstuk kunnen zijn. Maar nu het dat evident niet is en dat uh, vaak wordt gezien als een probleem voor Zandvoort, waar men steun in de regio voor moet vinden. Ja, denk ik dat wij toch hier op dit uh, punt, net zoals dat, uh, dat ze even hebben gedaan ten aanzien van de voorgaande punten, een voorbehoud moeten maken. Wij stellen daarom voor om de agenda vast te stellen met uitzondering van wat betrekking heeft tot de bereikbaarheidsvisie. En die delen van de zuid kennemer agenda die daarop slaan... ...pas vast te stellen als de bereikbaarheidsvisie zuid kennemerland is aangepast. Dat is iets anders dan het in het, uh, in het raadsvoorstel staat. Maar de reden is hopelijk duidelijk. We willen niet vooruitlopen op een aanpassing die misschien niet of onvoldoende toereikend is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer marbelle Wilson. Mag ik dan de woord geven aan de burgemeester. U heeft drie uh, vragen van de VVD, de PVV... ...en te openzetten. Gaat uw gang. Ik zie een handje opgaan, meneer Bolenburg. Misschien zou ik eerst het handje geven aan de heer Hendricks. De heer ah, Hendricks. Ja, dank voorzitter. En ik, ik, ik hoor ook wat de heer bouwer Wilson zegt... ...en wat hij zegt, klinkt op zich uh, reëel. Maar kan hij me aangeven wat precies het verschil is met het besluit... Uh, ...zoals dat nu staat? Want daar staat ook dat wij het, de zuid vaststellen... ...onder het voorbouwd dat die regionale bereikbaarheidsvisie... ...die nog komt en die we nog vast moeten stellen... ...bepalend is voor het onderdeel mobiliteit en bereikbaarheid. Dus daarmee bereiken we toch... ...exact hetzelfde als wat heer Barbara Gilsson boogt ...en wat de VVD er met hem eens zit. Meneer Barbara Gilsson, ja. bent u bereid ja. voor een reactie? Korte ja, reactie. Ik, ben, ik ben daar zeker toe bereid. Want ja, dat, ik ben, dat, dat wil ik graag gaan voldoen aan een dergelijk verzoek. Uh, het is zo dat op het moment dat je er bij voorwaarts vanuit gaat... ...dat de komende regionale bereikbaarheidsvisie bepalend is... ...dat betekent dat je je bij voorwaarts conformeert aan wat daarin staat. Nou, aangezien nee. ik dat niet weet... Aangezien ik dat niet weet uh, het lijkt me verstandig om het voorbereid te maken, voorbehoud te maken zoals we dat hebben gemaakt. Dank u wel, meneer -Wilson. Meneer Molenbeug, excuses voor dit, uh, deze interruptie. Gaat u gang. Nee, dank u wel, voorzitter. En, uh, en heel fijn uh, dat er nog even wat nuanceringen uh, plaatsvinden. Um, er zijn een paar vragen gesteld. Ik ga even in op de vraag van uh, de heer Hendricks van de GVD... met betrekking tot ja, ik zou maar zeggen, de aard en het soort toeristen... Um, ja, waar dat op doelt, is het feit dat we zeggen we, we willen in ieder geval wel een bepaalde mate van afstemming. Eh, omdat we in één regio zitten waar vaak eh, een behoorlijke overloop is. Eh, van het, nou, zeg, zowel bewoners die van de ene plek naar de andere plek komen. als toeristen die zich op één plek bevinden naar de andere plek gaan. Dat het wel van belang is om met elkaar af te stemmen. Eh, waarbij eh, je zegt van. Het, eh, het soort toerist waar je op richt met elkaar, en het soort bezoeker waar je op richt met elkaar, zou fijn zijn als daar een bepaalde uh, overeenstemming in is. Net niet weg dat we natuurlijk allemaal ons eigen karakter hebben. En um, nou, u kent mij dat ik in ieder geval ook vind dat uh, voor Zandvoort betekent dat Zandvoort een badplaats voor iedereen moet zijn. Dus dat daar ook iedereen zich welkom moet voelen. Uh, elke doelgroep moet daar ook, uh, ook thuis kunnen zijn. En ik denk dat het van belang is om ook dat steeds uit te dragen... in de samenwerking die wij in uh, in Zuid-Kermmerland hebben... dat dat uiteindelijk een doelstelling is... die wij ook voor Zandvoort met elkaar nastreven. Uh, nogmaals, het gaat er niet om, om uh, doelgroepen uit te sluiten... maar met name om uh, toch naar een zekere gelijkheid in te hebben... als het gaat om de uitstraling die we met elkaar willen hebben... waarbij het ook door ons om gaat om te zeggen... iedereen is, is daarin welkom. U heeft gevraagd naar... Um, Um, ja, de situatie met betrekking tot die mobiliteitsvisie. En um, nou, we hebben natuurlijk uh, dit, dit dossier loopt al een tijd. We hebben daar uh, uitgebreid met elkaar over gesproken, ook in, uh, in, um, in zuid kennemerlands Verband. Um, en hier lag wel degelijk een behoorlijk verschil van mening. ...tussen Zandvoort en de rest van de, van de gemeente. Um, daarin hebben we ook met elkaar geconstateerd... ...dat er een hele nadrukkelijke um, um, nou, combinatie lag... ...met het vorige onderwerp wat we met elkaar besproken hebben... ...die bereikbaarheidsvisie. We hebben gezegd, we zijn het over heel veel dingen met elkaar eens. Maar laten we in ieder geval vaststellen... ...dat het belangrijk is om een gemeenschappelijke visie te hebben. In uh, juni komt het College van Gedeputeerde Staten weer op bezoek in, uh, in deze regio... en dan is het wel van belang dat je met elkaar een gemeenschappelijke agenda bepaalt. Dat je met elkaar daarin op onderdelen van mening verschilt... en mobiliteit zitten we echt anders in de wedstrijd op een aantal punten... Um, betekent niet dat je wel met elkaar een gedragen uh, uh, visie kan uitdragen... Uh, en ik ben ook blij dat u dat onderkent dat, uh, dat moet ik uh, meegeven dat ik wat dat betreft ook de, uh, uh, ja, eraan hecht dat we ook, ook vanuit de raad ze, uh, het belang van een gemeenschappelijke visie ongeacht van het feit dat je met elkaar op mening kan verschillen uh, op onderdelen van mening kan verschillen is uitermate belangrijk uh, dat is bekend bij onze partners uh, daarom uh, even indachtig de discussie die u net nog even met de heer Bouwer wilson had Um, de formulering waarin we dat met elkaar bepalen... is niet eens zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat um, wij in ieder geval nog... op mobiliteit met elkaar een discussie te voeren hebben. En uiteindelijk voor de, uiteindelijk de agenda die we met elkaar vast willen stellen... en zo'n agenda is niet in, in beton gegoten... die uh, vindt natuurlijk ook zijn, uh, uh, in zijn tijd weer uh, zijn vernieuwingen... en zijn momenten van, uh, van bijstellingen... Um, is het belangrijk dat we zeggen van nou, dit is de visie... Op deze punten zijn we het nog niet eens, maar daar komen we de komende periode met elkaar over te spreken. Uh, en nou, we hebben in de afgelopen uh, discussie over de mobiliteitsvisie met elkaar ook echt nadrukkelijk gezien... waar die pijnpunten nog liggen, waar we het over eens moeten worden. Nogmaals, gemeenschappelijke visie belangrijk, maar uh, ja, we hoeven niet over alles eens te zijn. Um, dus daarin uh, moet ik ook eerlijk bekennen dat de... Uh, de formulering waarin uh, uh, ik ook niet het idee heb dat er heel veel lucht zit tussen wat er staat en datgene wat uh, uh, vanuit de fractie van de OPZ is, uh, is ingebracht. Nogmaals, we zijn er zelf bij. We gaan straks zelf bepalen wat onze. Uh, instemming wordt met een eventuele mobiliteitsvisie uh, en daar heeft u als raad uiteindelijk het laatste woord in uh, dus het is niet zo dat we op voorhand ons uh, ergens op, uh, op vastleggen. Uh, voorzitter uh, u had het over drie vragen ook nog een van de PVV. Ik heb uh, wel het betoog gevolgd uh, van de PVV maar ik heb een vraag daar niet in kunnen uh, ontdekken dus misschien kunt u mij nog even helpen welke vraag dat was uh, en anders laat ik het even hierbij voor de eerste termijn. Dank u voor uh, Is meneer gelegenheid. U heeft de gelegenheid voor een tweede ronde. Ik kijk de zaal weer even rond. Er zijn drie fracties die hadden geen... En ik zie je meneer wel zo. Gaat u gaan? Meneer ja, bolenburg Ja, ja, dank u voorzitter. Het duurt even al voordat het microfoontje weer doet als je erop klikt. Ja, en dan krijg je meteen dit. <hijen> Ja voorzitter, het, het, is, het is zo dat um, het lijkt misschien niet ver van elkaar te liggen deze te punten die we aan de orde hebben waar het betreft de agenda. Maar wat wij bijvoorbeeld missen, dat is het, uh, het gezamenlijke besef van de taakstelling. Op het moment dat je gewoon ziet wat er op ons afkomt aan stijging van uh, de mobiliteit, aan het aantal huishoudens.